Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NMS op 3. Werk je in een ziekenhuis, dan hoef je volgende maand geen actie meer te voeren. Er ligt namelijk een nieuwe cao op tafel na veel gesprekken tussen de werkgevers en de vakbonden. Het personeel krijgt in stapjes en ook met terugwerkende kracht vanaf februari er tot 15% meer salaris bij. Ook zijn er afspraken gemaakt over de werkdruk. Op een basisschool in de Amerikaanse stad Nashville heeft een vrouw van 28 drie kinderen en drie medewerkers doodgeschoten. Volgens de politie daar had ze twee geweren en een pistool bij zich. Deze moeder heeft een kind op die school en is in shock. No parent should have to receive that call. No parent should have to go through anything like that. It's something that I've experienced myself. So I know exactly how they feel, the family. De schutter was mogelijk een oud leerling van de school. Ze is door agenten doodgeschoten. Waarom ze het deed weten we nog niet. Op de christelijke basisschool zitten zo'n 200 leerlingen. En op social media zijn beelden opgedoken van het moment dat kaputje Theo Maassen een peuter uit de zaal zette. Dat gebeurde afgelopen vrijdag tijdens een optreden in Antwerpen. Ik hoop dat ik te maken heb met iemand met enorme groesstoornissen. Ik weet niet hoe die dure baby's zitten, welke. Ik zal ervoor zorgen dat je je geld terugkrijgt. Maar ik ga echt niet spelen met zo'n kleinje in de zaal. spijt me. Dat min ik echt. Volgens de cabaretier is zijn show veel te grof voor een kind van drie jaar oud. Maar ze vindt dat het personeel van die schouwburg de vrouw had moeten aanspreken voordat zij naar binnen ging heb ik nog het weer voor je. De rest van de avond blijft het droog. Vannacht kan het gaan vriezen. Morgen een mix van van alles. Het begint zonnig, maar s'avonds komt er regen en het wordt een graad of acht. Elke week vanaf 2 januari tot halverwege het nieuwe jaar. ga ik met Play It Loud.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 Favoriete muziek elders nooit gedraaid? Play it loud, draait het wel. Elke maandagavond op ZFM Standvoort. Kom terug bij alweer het van deze extreme 13e History of Heavy Metal special van Play It Loud. Wat fijn dat je nog steeds aandurft om te luisteren en je oren verder te kwellen of misschien te strelen natuurlijk. Ook het tweede uur heb ik weer veel lekkere, extreme, snelle grindcore voor jullie in petto en als uuropener vuurde ik de Gore, gr gore Grind Band Exhumed op jullie af met Open the Abses van hun smerige debuut Gore Metal uit 1998. Hoewel hun geluid evenveel te danken heeft aan death metal als aan grindcore, net zoals Carcass zou geen lijst compleet kunnen zijn zonder hun aanwezigheid. Met acht full lengths en acht split singles zijn op hun naam. Genieten ze van de gemeente meest, meest met bloed doordrenkte en vuile hoek van het genre. Met hun vermogen om alleen kwaliteitsgoederen uit te brengen. Zoals velen inmiddels weten is Grindcore niet voor angsthazen... en de Finnen van Rotten Sound on onderschrijven het idee van compromissen niet. Rotten Sound werd in 1993 opgericht in de stad Vasa in Finland... door gitarist Mika Aalto, die al snel werd vergezeld door zanger Kayo Ninima. Dat dit duo blijft bestaan als de enige originele leden... maar inmiddels zijn ook drummer Sami Latva en Christian Toivajen... Op Bas al jaren vaste leden. Met trots kunnen de Vinden terugkijken op een indrukwekkende catalogus van acht veelgeprezen studioalbums. En met Apocalypse als nieuwste release. Acht EP's, drie splitsingles, één single en twee live DVD's. Verder betrad Rotten Sound de podia van grote metal- en hardcore georiënteerde festivals en toerde regelmatig samen met bekende Exos, Nasum... Phobia, Disfear, Carcass, Municipal Waste... Exhumed, Napalm Death en Pig Destroyer en nog vele anderen. Wat Rotten Sound onderscheidt van andere hoofdrolspelers in het veld... is een duidelijke intelligentie die tot uiting komt... in hun to-the-point songwriting, arrangementen... en subtiele opname van uitgelezen death-metal elementen... in hun massieve geluid. Van hun tweede album, Drain, hoor je de weg. u alleen hier op ZFM Zandvoort. As I'm sitting there with a severed head in my hand talking to it, or looking at it, and I'm about to go crazy, literally, I'm about to go completely flywheel loose and just fall apart. Nu raar om terug te kijken naar de oorsprong van het uit Melbourne afkomstige The Berserker. Toen ze het podium betraden, allemaal in uitgebreide monsterkostuums à la Lordi. Deze look overschaduwde waarschijnlijk hun oude muziek, althans voor de terloopse waarnemer. Maar hun volkomen gestoorde cybergrind dode vanaf hun titeloze debuut full length tot aan de zwanenzang uit 2008, The Reawakening. En The is misschien wel het beste werk van het stel... met de explosieve melange van bewerkte drums... meedogenloze riffs en zanger Luke Kenny. Die zijn longen uitkotst Bij elke uiting is nooit minder dan meeslepend. De meeste van uw muziekvideo's mogen niet worden uitgezonden... vanwege de mogelijke beelden die epi epileptische aanvallen kunnen veroorzaken... zoals in de video Forever en de gruwelijke beelden van reality. De laatste bevat grafische afbeeldingen van kadavers en lichaamsdelen. Lekker. Forever hoorden we dus net van hun. Toen carcass zich voor het eerst begon te begeven in het grafische bloed dat hun handelskenmerk werd... hadden ze niet kunnen weten dat een stel zieke Zweden met de naam Regurgitate... dit later nog verder zou laten gaan als het vermogelijk werd gehouden. Ze werden toonaangevende figuren in het goregrind-subgenre. kwamen uit de thuishaven van onder meer General Surgery en Exhumed. En het simpelweg zien van de titel van het debuutalbum is genoeg om je te laten weten dat je je op onaangenaam terrein begeeft. Ze kosten 38 korte en vernietigende nummers uit op wat een van de beste combinaties moet zijn van verknipte albumhoezen. Helemaal omdat het waarschijnlijk bij menigeen nachtmerries heeft veroorzaakt. En wat een absurd letterlijke weergave van de albumtitel is. Maar ook van de muziek en smerige songteksten. De verbazingwekkende zware opname met dank aan Nesems Mijetsko Tarasik, die we eerder al gehoord hebben... voegt veel meer impact toe aan de medogenloze splatter-trash-vreedheid. Een voorbeeld hiervan is Viesel Freak, die je nu gaat horen. Play it loud op ZFM Zandvoort. <tied> Gordon Sachs is uit New Jersey, gevormd in 1992 door zanger John Chang, gitarist Rob Martin en drummer David Witt... klonk op het eerste album Ulterior erg vergelijkbaar met andere grindcore bands uit die tijd, zoals Napalm Death en trok slechts bescheiden aandacht. Op hun volgende album, Yoohoo, besloten ze hun muziek in een meer complexe technische richting te sturen die hen onderscheidde van hun tijdgenoten... De band is dus een beetje anders dan de prototypische grindcore-band... en geven meestal de voorkeur aan geschreeuw boven grom, met een doordringende noisecore-ondertoon in dit millennium-meesterwerk... de Inali Inalienable Dreamless, waarvan ik net Jigsaw draaide. Het voelt misschien zweterig en gespierd aan dan grindcore vaak is. In plaats daarvan stroomlijnt de New Jersey-groep hun geluid... tot een technologisch geavanceerde, maar op de een of andere manier bovennatuurlijke perfectie... De band ging een jaar later uit elkaar en sindsdien zingt John Chang... nu voor Grid Link, schrijft Rob Martin veel muziek... maar zit niet in een band en speelt David Witte onder meer voor Municipal Waste. Met een naam als Aborted hoef je natuurlijk geen genie te zijn... om de band in het rijk van de Grindcore te plaatsen. Maar sinds de oprichting in 1995 door zanger Sven de Calaway... hebben deze Belgen stilistische beperkingen doorbroken... om zich ook te bemoeien met de... In ongecompliceerde death metal en andere metalen vormen. Er zijn echter zoveel muzikanten door de gelederen van Aborted gegaan... voordat ze hun eerste demo, het veelgeprezen The Necrotaurus Chronicles pas in 1998 hadden uitgebracht. Waarna een paar ongelijke, zelfverkennende albums... The Purity of Perversion uit 1999 en Engineering the Dead uit 2001... werden afgewisseld met verschillende split-EP's. Die waren opgenomen met andere beginnende artiesten. Toen Gormageddon, The Saw and the Carnage, Done uit 2003 uitkwam... was op boord het uitgegroeid tot de rol van belangrijke bijdrager... aan de Death Grind genres En na de uitgaven van de hemathobic... Uh, EP het volgende jaar leverde het wat misschien wel hun beste uur vertegenwoordigt. De Archaic Abattoir album uit 2005. Hier was hun line-up voorlopig gestabiliseerd in gitaristen Bart Vergaard en Taken de Kloet. Bassist Frederik van Massenhoven en drummer Gilles de Croix. En de altijd aanwezige Calloway. In Slaughter and Apparatus, a methodical overture die in 2007 verscheen, sloten Calloway en zijn band een deal met Century Media. Waar ze tot ver in het volgende decennium zouden blijven. En een reeks straffende albums en EP's uitbrachten, waaronder Strict 9 2.23. Uh, One, three, uit 2008 en Global Flatline uit 2012, Necrotic Manifesto uit 2014 en The Termination Redux EP. Aborted bracht in 2016 het album Retro Gore uit, hun negende studioalbum. Terrorvision kwam uit in 2018 en piekte op nummer 4 in de top Heatseekers Seekers hitlijst van Billboard. Van het tweede album Engineering the Dead uit 2001 draai ik Nail to the Con. Your suffering will be legendary. Even in hell. Van hun bestaan is de in San Diego gevestigde Cattle Decapitation getransformeerd van een uitgeklede dierenrechten ondersteunende Gore grind side project van de Locust tot een volwaardig eigen death metal band. De band ontstond in 1996 in San Diego dus en werd bekend vanwege het schrijven van protestsongs tegen de mishandeling en consumptie van dieren, het misbruik van het milieu en er raken ze onderwerpen als misanthropie en genocide op het menselijk ras. Veel van hun muziek is gebaseerd op het plaatsen van mensen in de situaties... waaraan de dieren worden blootgesteld, zoals dierproeven en slachten. Terwijl de band begon met een volledige vegetarische line up zijn tegenwoordig slechts twee huidige leden nog vegetariër... Travis Ryan en Josh Elmore. Hun album To Serve Man uit 2002 zag controverse in Duitsland... waar distributie SPV weigerde het album te behandelen vanwege de grafische hoes. De hoes van het album You uit 2004 met daarop een koe die menselijke resten uitscheidt... werd na verluid in sommige verkooppunten zonder toestemming van het label gecensureerd. Eigenaren van platenzaken lieten het album niet zien... waardoor het voor klanten moeilijk was om het te vinden en te kopen. Onder Metal Blade Records bracht de band in totaal zeven albums uit... en dit jaar mei wordt hun achtste release Terrace Side verwacht. Economen berekenen het algemene welzijn van de burgers van een land... door het werkloosheidspercentage te combineren met de inflatie. Deze indicator van het geluk van een burger wordt de Misery Index genoemd. In hun 21 jaar op deze aarde is Baltimore's Misery Index geëvolueerd van een dying fetus spin-off tot een volledig gerealiseerd toproofdier... aan de top van de voedselketen voor extreme muziek. Ze maken een gespierde samensmelting van grindcore en death metal... die zowel onwetend brutaal als ingewikkeld is en thematisch verhelderend. Van het uit 2003 afkomstige debuut Retaliate draai ik Demand the Impossible... dat ook verschenen is op een split met Structures of Lies. Maandagavond Play it loud Op ZFM Zandvoort cycle of violence van Colorado's cephalic carnage. Dat waarschijnlijk het best kan worden omschreven als het meer progressieve einde van de grindcore. Waarbij meerdere invloeden van buitenaf worden gebruikt om iets te creëren dat nergens in past op een spannende manier. De band dat in 92 werd opgericht vertegenwoordigt de experimentele kant van grindcore de onwaarschijnlijke elementen als progressieve rock, surfrock en jazz... in hun sonische kabaal te vouwen. De tempo's van de band zijn waanzinnig... en drum- en baslijnen sturen je op een constante vrije valachtbaan. De hondsdolle zang en uitzinnige gitaren spellen je binnenstebuiten. Maar dan zakt alles voor een paar seconden in een ambient instrumentale trance... Dit is muziek waarvan je gaat headbangen of stuiptrekken, mogelijk beide. De muziek op hun zes studioalbums bevatten enkele van de meest technische... ...bekwame spel in Jokijncore, evenals een ongebruikelijk gevoel voor humor. De band is dol op het doorprikken van metal-stereotypen. Metal als, nummers als Dying Will Be The Death Of Me... ...steken de draak met de morbide, zelfgeobsedeerde kant van metalcore. Hoewel ze alleen die ene full-length op hun naam hebben staan is Insect Warfare uit Houston behoorlijk verdomd productief... dankzij de eindeloos reeks EP's en splits... die ze daarvoor hebben gereleased. Hoewel de kwaliteit hiervan variabel is... is het hart daarachter dat allemaal niet. En met het debuut World Extermination uit 2007... hebben ze zich zeker op hun best vastgelegd tot nu toe. Luister maar eens naar Zonder Besmet te Raken... door de pure vrolijkheid waarmee ze de wereld proberen te vernietigen... met enkel gitaar, bas, maniacale drums... en kotsende vocalen in hun arsenaal. Het is echt niet gemakkelijk... We nemen bijvoorbeeld het nummer manipula Manipulator om jullie enthousiast te maken. Harder gitaarwerk hoort u alleen hier op ZFM Zandvorm. of us worm rot. At Singapore met Scum Investation en Last Song, aansluitend in het insectachtige blokje. Als je aan grindcore denkt, is Singapore misschien niet de eerste plaats of tweede of derde, misschien zelfs de negende plaats waar je aan denkt, maar er dringt daar al jaren een akelige scène door, waar Warm Rot weliswaar hoog bovenaan staat en wiens liefde voor vlees en aardappelsmalen belachelijk duidelijk is. Met een debuut Abuse vinden we slechts één van de 23 nummers die de grens van twee minuten halen en die niet eens de 30 seconden halen. Ze verspellen zeker geen tijd als ze schijnbaar van plan zijn... om je ruggengraat te verwijderen via je oren. Door elementen van grindcore, crushpunk en death metal te combineren... ontstond het Amerikaanse power violence kwartet Nails in 2009... en steeg snel naar de voorgrond van de extreme metal underground... met hun niet aflatende geluid en woeste liveshows... Toen het debuut van Niels in 2010 verscheen... deed het dat met alle subtiliteit van een gebouw... dat 480 keer per minuut op je valt. Met 10 nummers gedaan in minder dan 14 minuten... is een Silent Death alles wat geweldig is... aan het meest genadeloze einde van Grindcore. Gepanserd en geleverd met agressieniveaus... die echt niet gezond kunnen zijn voor hen of hun aanhangers. Het heeft ook een enorme invloed gehad op de richting... die veel grindcore en aanverwante bands na de release in 2010 zijn ingeslagen. De band tekende een deal met Southern Lord... voorafgaand aan de release van hun veel geprezen tweede album Abandon All Life... en maakte de zijwaartse stap naar Nuclear Blast... voor You Will Never Be One Of Us uit 2016. In 2019 bracht de band de brute single I Don't Want To Know You uit... voordat ze het jaar daarop voor onbepaalde tijd... Stopte. En van Unsilent Death draait dus nu de titeltrack. Komt ie! Zond Het Amerikaanse Full of Hell met Roots of Earth are Consuming My Home. Van hun gelijknamige debuut uit 2011. Full of Hell, dat is opgericht in 2009, is nooit een doorsnee grindcore band geweest... en is moeilijk in een hokje, hokje te plaatsen. De Maryland eenheid, die op de een of andere manier al 13 jaar bestaat... heeft altijd hun wortels in de hardcore scene uitgedaagd... door samen te werken met noise fanaten als Mersbo... The Body and Health, terwijl ze tegelijkertijd zwaarder en gewelddadiger klinken op elke volgende solo-release. Na zich verder te hebben gewaagd aan death-metal-brutaliteit op Trumpeting Ecstasy uit 2017... nam de band meer noise-elementen op in hun kolos Weeping Choir uit 2019... en hun nieuwe album Gardening of Burning Apparitions uit 2021 heeft tot doel elk element nog verder te duwen... Industrial Messiah Complex is de eerste single daarvan... en het is een van de meest intense dingen die de band ooit heeft uitgebracht. Dit was het weer voor mij vanavond. Mijn tijd zit erop. Ik hoop dat jullie het geweld hebben overleefd. Volgende week doe ik het weer wat rustiger aan, uh, relatief. En uh, met ditmaal de Industrial Metal, dat weer een mix is van heavy metal... met elektronische muziek, ook wel industrial genoemd... en is ontstaan uit de Industrial Rock... Ja, hopelijk tot dan. Een fijne avond en een slaap lekker voor straks. Horns op en bedankt nogmaals voor het luisteren. Dan komt er nog één bonusnummer aan. Van Napalm Dead natuurlijk. Dat sluit ik mee af. Hè.